Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersopdate. Het is Jolande van der Velde van de ANWB. Goedenavond. In de randstad is het nog langzaam rijden op de A4. Amsterdam-Den Haag bij Hoofddorp 3 kilometer. En verderop tussen Schiphol en Knopend over 6. Op de A9, ook maar Amstelveen tussen de knopende Beverwijk en de Rottepool, deplein 9 kilometer. Heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De spitsrook is daar nog dicht. Op de A12, Den Haag richting Utrecht tussen Den Haag en Voorburg 3 kilometer. De rechter reishok is dicht. Er staat een toer in car met pech. Op de A16 Rotterdam-Breda langzaam rijden tussen Hendrik Ido-Ambacht en Klaverpolder over 8 kilometer. Op de A22 Beverwijk richting Velze voor Velze 2 kilometer komt door de vertraging op de A9. Het laatste is de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Dankjewel Jolande.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 Het antwoord heeft het al 25 jaar. Dan. Jij beleeft het. het! ZFM in 2015 al 25 jaar. Live! ZGMM. Turn out the music! Betalen voor custom porn en vechten. Het kan in één uitzending, mensen. Stef en Stijn. Welkom, welkom bij het laatste deel van Stef en Stijn. Met nu hier voor je uit Furious 7. See you again.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 The Edge of Glory hier bij CFM. En daarvoor Wiz Khalifa. met Charlie Put. en see you again. Nou, um, dit vind ik toch wel bijzonder. Crowdfunding is natuurlijk heel snel heel populair geworden. Uh, het beroemdste voorbeeld is de Pebble. Een, een smartwatch die bijna een miljoen dollar ophaalde. Het is heel simpel. Je, brengt, je bedenkt gewoon een idee. Net zoals je dat bedenkt in een kroeg op een vrijdagavond. En dat publiceer je op internet. En dan kunnen mensen het backen. Dus je hoeft niet meer naar investeerders. Je bedenkt een idee. Je zet het online. En je zegt, je meldt je hier aan. Betaal wat geld. Dan krijg jij hem als eerste. En als we nog een geld hebben, dan, ga je, dan gaan we het maken. En anders krijg je geld terug. Perfect idee. Heel veel dingen die gaan ook via Kickstarter. Het is ongelooflijk populair. Er is alleen één dingetje. In de huisregel staat dat het niks met seks te maken mag hebben. Nou, daar is nu een oplossing voor gevonden. We zijn namelijk een aantal porno-sterren die zich hebben verenigd... en een eigen crowdfunding-site hebben opgericht. Dus stel je voor van, nou, ik wil graag een, een hele spannende porno -film maken... ergens in de jungle. Maar ja, dan hebben we gewoon malaria in entingen nodig. Dat kost gewoon heel veel geld. Uh, back ons en dan gaan wij die, die, die jungle-film maken. Lekker Tarzan en Jane, oh yo oh, yo. Oh. Je kan het zo gek niet bedenken. Je kan dat dus nu kwijt op een nieuwe website. Gericht op seks. Het kan ook sekspeeltjes zijn. Gewoon alles wat je wil, kan je daar laten maken. En het allermooiste dat is de naam van die website. Ben je er klaar voor? Heb je, je oor bij het radio radiotoestel? Vanaf nu kan je naar cumfindme.com. Turn up the music. Stefan Stijn. Hey, Artest ZM.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 het thema vechten. En daar hebben we deze liedjes bij gekozen. Een van deze drie gaan we zo meteen draaien. En welke dat is licht aan jou? De eerste is van Cheryl Cole en Fight for This Love. Of heb je zoiets van Doe mij maar Dirty Loops en hit me. Hit me, hit me. Zeg je door mij maar de Gym Class Heroes met The Fighter? De Gym Class Heroes samen met Ryan Tedder, The Fighter. Dirty Loops, hit me of fight for this love. In de team request deze week, welke wil jij horen? Laat het weten via de mail stef en gmailcom Nummer 1. Of Twitter het, at komt het hier binnen. Gaan we zo meteen een van die drie platen draaien? Matoma de Notorious B.I.G. ook zo meteen. En x is hier voor je. Spraaklaat. Oké, okay, vooruit dan. Ik breng de binnenlandse fond op bezoek. Die gaat erin als koek. Ik zet stoute rappers in de hoek.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 krachtige dokter tot moet je horen machtige krachtige dokter aan de 28 rijms die je bijblijft tot je 80 verjaardag klinken mooier dan het koor, Nederland 1 en al, oh, voor deze klas maar door door, jouw geslotenheid met de openheid van een diafragma. Want je mag me, ik zeg maar zo, zeg maar niks. Ik ben de EXTINCE, -E. ontdek mijn CD in je Discman, op je tweewielen. Of op de Vila 65, Cassettes in de vierwielen, of driewielen, want de E is overal. Heb je ook je buik vol oh, van veel gesteren weinig golden dan drink je spraakwater. Ijskoud spraakwater, met kans op een Nederlandstalige Katerdomme door spraakwater. Eyo, hey het is ijs, ijs, ijs, ijs, koud Brrr, Je weet het, spraakwater Ijskoud spraakwater Je hebt de Nederlandstalige mijn spraakwater Nou allemaal uit Polleborg. Spraakwater les de tof. Proost!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 En Jantje Beton op Spraakwater En nu gaan we allemaal zingen pie pie, pie, op jullie niet Ik kan helemaal niet zingen, alleen maar kwaas Ik weet je wel, Spraakwater ijskoud Spraakwater Met kansen op een Nederlandstalige katerdomme Spraakwater En yo, het ijs, ijs, ijs, ijs cool, consumptie verplichten, Je weet het, Spraakwater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 Ten gehoore, ik ben geboren 1420 weken geleden. En tot op heden nooit verloren. Is zo breed, zo heet, de kaas loopt uit je soufflé. De media af, toe als een bouvier. Oei, jee, schrijvers verliezen al hun krachten. Rappers veranderen, maar van gedachten. Wachten de top van de nederop, maar plaats me nooit in een hokje. Spraakwater, leste dorstens, drink je, drankjes je, je, slokje. Beetje bij beetje over een één deugd. Ik ben het levende bewijs dat de jeugd deugd. Geen spraakwater, over ijskoud spraakwater. Met Kans op de Nederlandstalige catherdommer spraakwater. Hey is ijs, ijs, ijskoud. Oh, consumptie verplicht en je weet het. Spraakwater is ijskoud spraakwater. Je hebt gewoon een Nederlandstalige catherdommer spraakwater. Na nou, allemaal uit Bollebos. Spraakwater, spraakwater let toch. Nog een keer. Spraakwater, ijskoud spraakwater. Je hebt de Nederlandstalige catherdommer spraakwater. Hey is ijs, ijs, ijskoud. Oh, consumptie verplicht en je weet het. Spraakwater, ijskoud spraakwater Je hebt de Nederlands talige om spraakwater Nou allemaal uit polleborst Spraakwater les de dors, bro!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 B I double G I E, with some new R U L E. Notorious is known for busting in your E Y E. Baby, baby, kids just know they love to hate me. I come. We're coming back to maybe how close we came to coming together, it's crazy, how come you in your sissies me the faces, when y'all coming, y'all be crying like I'm killing y'all bitches, I know there's a bigger picture than the camera roll, cause I don't think y'all be knowing how this shit's unfolding, Backshots shots in the rear, got the Mac unloading, gotta reload like every so often, saying I got my swagger back, I'm looking like this. my swagger never left, don't be so hard pressed to be impressed by these new reps, they actors, the fact is you. ...en de Notorious B.I.G. hier bij CFM. All thing back en daarvoor extint... ...en spraakwater. En goed, we gaan eens even kijken wie van de drie artiesten... ...vandaag zijn vechtwater hier op de interneteter mag gooien. We een keus tussen Dirty Loops-hit mee... ...de fighter van de Gym Class Heroes... ...en fight for this love van Sheryl Cole. En met 70% van de stemmen... ...is het Sheryl Cole geworden...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 a place in me that you can call home. Whenever you feel like we're growing apart, let's just go back, back, back, back, back to the start. Tegenwoordig gewoon uh, door het leven gaat als uh, Cheryl. Omdat Jas is gescheiden. Ja, dat is een, wat een kut verhaal is dit. oei. Oh, ik heet ook Cheryl Tweedy. Dus dat je dan je uh, achternaam maar laat zitten, dat snap ik heel goed. Hé, hey, en meestal is het superleuk om een prijs te verdienen. Hij ja, is altijd leuk om wat te winnen. Al is het alleen maar een bakkibbeling van de postcode-loterij. Maak toch even je dag. Weet je wel dat je er naartoe gaat en dat je gewoon niet hoeft af te rekenen. Maar soms dan is een prijs winnen, nou ja. een beetje heel erg dubbelop. Daar is meteen meer over. Eerst tijd voor je weerupdate verzorgd door Meteor Consult. Vanavond vrijwel overal droog. In de nacht vooral in het westen en noorden ook weer een paar bijen. De minima ligt rond de 10 graden. Morgen is er geregeld zon, minder wind, maar nog wel enkele bijen. Het wordt ongeveer 15 graden. Daarna is het wat warmer en begin volgende week mogelijk zelfs zomers. En dan tijd voor je verkeersupdate. Op dit moment steeds rustiger op de weg. 9 meldingen, waarvan twee files. Um, allereerst één voor alle kustprovincies en Flevoland... Daar echt uitkijken, sowieso overal... maar daar vooral hele zware windstoten. Verder nog de A1, Amersfoort, de Amsterdam... ter hoogte van knooppunt Muiderberg. Na drie afgesloten rijstroken komt door een ongeval... en daardoor tussen Naarden en Muiden-Oost. vier kilometer stilstandsverkeer kost je ongeveer acht minuten. De A9, Alkmaar, Amstelveen... tussen Beverwijk, Oost en knooppunt Rotterpolderplein... na twee kilometer langzaam rijdend verkeer... gaat je vijf minuten kosten. De A12, Den Haag, Utrecht... tussen het Malieveld en Voorburg... is een afsluiting van de rechte rijstrook... komt door een bus met pech hebben. Dat is pech hebben. De A32 Heerenveen-Weerdem, ter hoogte van kroopend Heerenveen, is een afgesloten verbindingsweg naar de A7 richting Jure. Dat komt door een ongeval met een vrachtwagen. Verkeer richting Jure kan, uh, kan keren via af- en toerit Akrum. Dat wil je verder ook niet komen, maar als je er moet keren, dan kan het niet anders. De N35 Almelo Zwolle tussen de N347 naar Hellendoorn reizen en de N348 naar Deventer. Een grote vertraging, sta je 25 minuten vast. Dat geldt ook op de N35 Zwolle Almelo tussen de N348 naar Deventer en de n 3 ...naar Helmond reizen, maar daar is het maar 6 minuten. Laatste melding op de A67 Turnhout-Eindhoven. Tussen de Eershoel, De Hocht en Randweg N2 West, daarbij hectometerpaal 13.3... ...is een ongeval gebeurd, nog onbekende extra reistijd, maar kijk daar dus uit. Heb ik verder nog één flitser voor je in het systeem staan, die staat op de A27. Gorikum Utrecht ter hoogte van Hagestein, daarbij 48.4... Heb je er hier nog een aan toe te voegen? Doe dit dan via flitsers.nl of mobiel via m.flitsers.nl? Maar zit je in de auto, dan wel op een PS. Steffen Stein, Hits. Flowrider. I don't like you. No, I you. Glynn. Oh, Kaigo. CFM. Dit hey, hey, hey. is ZFM. en Garrix, Forbidden Voices hier bij CFM. En daarvoor Simply Red. Die besloten na vijf, zes jaar. We gaan weer eens een plaat maken. En als je dan zo'n gigantisch leuke plaat maakt, dan alleen maar plofsmijnen. zijn. Wat een ontzettend leuk liedje. Hij is net uit. Misschien nog wat moeilijk te vinden, maar ga hem echt zoeken. Hij is te gek. Die nieuwe Simply Red Shine On hier bij CFM. Ja. Haha. Kom maar naar beneden en sla je slag, lieve mensen! The Price is Right. Het is hier op televisie geweest als Cash and Carlo. En natuurlijk met, hoe heet het, Hans Kazan. In de tijd dat hij goochelde met cijfertjes in plaats van met ballen en met kaarten. Maar The Price is Right is nog steeds gaande in Amerika. Dat is nog steeds elke dag op tv daar. En het doel van dat spelletje is eigenlijk heel simpel. Je krijgt een product te zien. En als je goed raadt hoe duur dat is, dan krijg je dat product. Hartstikke leuk natuurlijk. Super tof om op die manier even wat dingetjes te winnen. Maar het is wel heel cru. Als je meedoet aan die show, en die show is natuurlijk gewoon vooropgezet... en er zijn allemaal items bedacht van, nou, dit gaan we weggeven, dit gaan we weggeven... en dan moet je ook loten en dan doe je er nou een spel mee en dan win je de, die prijs. Dat kan je niet echt zelf uitkiezen. En er was een vrouw, die werd naar beneden geroepen en dat was wel aardig een probleem. Ze zat namelijk in een rolstoel. Ze had namelijk geen benen, dat is toch heel erg vervelend. Um, dus die werd uiteindelijk met die rolstoel naar beneden gebracht. En die um, deed toen mee aan een ronde en die heeft toen een prijs gewonnen... Hartstikke leuk. Zit je in een rolstoel, wil je winnen een prijs? En weet je wat ze won? Een, een, een, een, een, een... Vrouw in een rolstoel, hè? geen benen. Een loopband! Nou, dat is toch ongelooflijk. Um, beetje, beetje rumoer op Twitter doorgekomen. Van, ja, hoe kan je nou serieus als network een loopband weggeven aan iemand die niet kan lopen... Die geen benen heeft. En het netwerk heeft zelf ook al gezegd van ja sorry dat was niet helemaal de bedoeling. Maar het allermooiste is dus dat die presentator had dus niet zoiets van nou. Misschien is het raar als we je een loopband weg gaan geven aan iemand zonder benen. Die heeft er niks over gezegd. En ze heeft zelf inmiddels heel tof gereageerd. Ze zegt van joh ik vond het super leuk om mee te doen aan het programma. En ze heeft verder ook nog een koffiezetapparaat gevonden. Nou kijk dan kan je mooi voordat je op de loopband gaat even koffie zetten. Oh man. cool Maar wel heel erg grappig. Ik zal meteen hier kijken voor je stilde Show. Dat heeft die vrouw zeker gedaan en hier is Sherry Ann. Read my book. Ja, misschien weet je het niet, maar uh, in mijn vrije tijd ben ik ook nog eens professor. En ik moest laatst uh, lesgeven aan een zaal vol met blonde vrouwen. En het eerste wat ik roep is, blauwe, uh, blonde vrouwen zijn dom, blonde vrouwen zijn dom. En die hele zaal die begint natuurlijk meteen tegen mij te joelen. En die roepen zo, dat is niet waar, dat is niet waar. Maar een beetje provoceren, Dat moet ik gewoon af en toe, weet je wel. Dus ik zeg op een gegeven moment tegen die chicks: Oké, okay, moet je luisteren. Ik zal bewijzen dat jullie allemaal, al die blonde vrouwen, dat jullie allemaal dom zijn. Dus ik roep een blondje naar voren en ik vraag: van, Nou, hoeveel is uh, 2 plus 3? Uh, 7, zegt het blondje. Dus ik zeg: Nee, natuurlijk niet, man. Dat is fout. Zit dus 2 plus 3, dat is geen 7. De hele zaal die begint: Geef er nog een kans. Geef er nog een kans. En ik denk: Nou, volgens mij heb ik mijn punt wel gemaakt. Maar prima, weet je wel. Gewoon nog een kans. Oké, okay, zeg ik. Nou, geef dan maar antwoord. Hoeveel is 2 plus 3? Dus zij weer denken: uh, eh, eh, zes. Dus ik zeg: nee, natuurlijk niet, man. Dat is ook fout. En weer die hele zaal: nog een kans, nog een kans, nog een kans. Dus ik denk: nou, het is nu wel heel makkelijk. Dus ik zeg: nou, oké, hoeveel is 2 plus drie? Zegt dat blondje, eh, 5 Waarop de hele zaal roept: geef er nog een kans, geef er nog een kans. Zie je eens kijken, ho. Stef en Stijl. Zie je het ook. Zie je FM.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 Kijkt op zij en ziet haar mooie meisjes staan. Zij praat veel te veel en hij denkt te veel na. Hij draagt altijd diezelfde wollen trui en zegt er wel ik Hij is verliefd, maar was van plan alleen te bij. En daar trekt ze zich zo lekker niks van af. En ze gaan staan, zijn met haar buik. Hij draagt nog steeds diezelfde trui. Zijn geen mooie jurk, dat hoeft ook niet. En haar ouders zijn erbij.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 Kijk Boter 23 april. Je bent CFM, op 6 mei. En daarvoor Keigo's nieuwste, samen met Parson Stol de Show. De mannen mega hit. Elke week uit hem van Stijn, waarin hij een echte Emmers plaat kiest. Maar hij is er niet. Dus ik had zoiets, hoe kan je hem nou erger treiteren... dan door een plaat te draaien van Guus Meeuwers... die gaat over Brabant. Ik dacht, nou, bijna erger kan niet. Dus bij deze... De mannen Mega Hits Een muts op mijn hoofd, mijn kraag staat omhoog. Het is hier ijskoud, maar gelukkig wel droog.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 Ik heb eigenlijk nooit last van hem meegehaald. maar de mensen ze slapen, de wereld gaat dicht en dan denk ik aan Brabant, Ritme. Ritme. van CFM. Je Guus, Meeuwers, Brabant. En ook Marcus Schultz, The New World. Ik wil niet weten wie eruit ziet, maar het zal vast met heel veel trends zijn. Stef en Stijn. Yes, dat was hem weer. Stef zonder Stijn. Even een uurtje korter volgende week dan is Stijn er, als het goed is, wel weer. Het ligt er natuurlijk een klein beetje aan of ze tegen die tijd al de trein hebben uitgevonden. Hè? Toch een beetje lastig wordt dat. Volgende week dan weer een Steffen Stijn regulier. Drie uur lang vanaf uh, zes uur hier bij ZFM. Ik wens je vanaf deze plek een hele fijne week. En graag tot volgende week. Blijf ook mailen Steffen Stein, ZFM. Dag Steffen Tot de volgende keer. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.